4 uur, Onnoordduif Nederwit met het NOS-journaal. In Colombia zijn 22 van de 23 gisteren ontvoerde oliewerkers... alweer op vrije voeten. Volgens de Colombiaanse legerleider hebben de kidnappers hen laten gaan... onder druk van een militaire bevrijdingsoperatie. In het junglegebied heeft het leger op de grond... en met helikopters de achtervolging ingezet... om ook de laatste gijzelaar vrij te krijgen. Wie er achter de ontvoering zit, is nog steeds niet duidelijk.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 Samen met Amerika onderzoeken de Britten wat ze kunnen doen om de opstandelingen te helpen. Later vandaag komt de Amerikaanse vicepresident Biden in Moskou aan om de situatie in Libië te bespreken met de Russische president Medvedev. In de Champions League hebben Barcelona en Shakhtar Donetsk de kwartfinales bereikt. Barça won thuis met Arsenal met 3-1. De Catalanen moesten een uitnederlaag van 1-2 goedmaken. Arsenal-speler Robin van Persie moest na 56 minuten met twee keer geel van het veld. Shakhtar Donetsk boekte een overtuigende overwinning op AS Roma. De Oekraïners wonnen thuis met 3-0. De eerste wedstrijd was ook al gewonnen met 3-2. Dan het weer vanuit het zuidwesten bewolkt, minimaal van een paar graden boven nul. Ook overdag bewolkt, er valt dan wat regen bij een stevige westenwind en het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, WNL. Another day, another way for me to, open up to you. Hey, I, oh, oh, hey. Nu al Wakker Nederland met Bastiaan Nachtigal en Camranula. Oula. Goedemorgen, het is 9 maart, de dag na carnaval en dus is het als woensdag. En het wordt de dag dat. In de Tweede Kamer gesproken wordt over de verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen. Tottenham Hotspur het in de Champions League opneemt tegen AC Milaan. En dit wordt de dag dat Charles Taylor zijn slotpladeur houdt voor het internationale Hof. Goedemorgen, u luistert naar Nu al wakker Nederland. Voor iedereen die nu al wakker is. En wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland. Tot vlak om de hoek. En dit uur hoort u of we in de toekomst langer kunnen leven. Waarom fans van Eric Clapton vandaag hun portemonnee opentrekken... en wie mogelijk de grootste privacy-schende van Nederland is. Maar we beginnen zoals altijd met het krantenoverzicht. Een rechtszaak aanspannen is straks onbetaalbaar. Dat schrijft NRC Next. Vandaag vergadert de Tweede Kamer over het verhogen van de kosten. Nu betaalt de staat nog een deel van de kosten van de rechtszaak. Maar als het aan het kabinet ligt, zijn straks alle kosten voor eigen rekening. Even vergelijken. Bijvoorbeeld een parkeerboete... Dat aanvechten is nu nog 40 euro. Dat wordt straks 750 euro. Valt die belastingaangifte nu nog 50, straks ook 750 euro. En scheiden wordt al helemaal onbetaalbaar. Dat wordt maar liefst 10 keer duurder. Joodse instellingen betalen zich schil aan beveiliging. En daar moet maar eens een eind aan komen. In de Spits vandaag een artikel met een plan van de PVV... om Joodse instellingen van hun beveiligingskosten af te helpen. U hoort verslaggever Jon Jonker van de Spits. De PV wil dat agenten dat gaan overnemen van particuliere beveiligers. Zodat de Joodse instellingen niet meer voor de kop de kosten hoeven op te draaien. Volgens uh, Joram van Klaver van de PV is het uh, te bizar voor woorden dat ze dat zelf moeten betalen. En uh, is veiligheid de kerntaak van de overheid. De HEMA in België heeft een medewerkster ontslagen omdat ze een hoofddoek droeg. Het contract van de medewerkster werd niet verlengd omdat er klachten binnenkwamen. Terwijl de Belgische staat onderzoekt of er sprake is van discriminatie... zocht de Volkskrant uit of zoiets ook in Nederland zou kunnen gebeuren. Maar het lijkt erop dat de Belgen nu wat minder tolerant zijn op het gebied van hoofddoekjes dan de Nederlanders. En oudere automobilisten moeten pas na hun 75e medisch gekeurd worden. Dat zegt vvd kamerlid Charlie Optro tegen De Telegraaf. Nu worden bejaarden getest vanaf hun zeventigste. Volgens VVD en Partij van de Arbeid is deze regeling achterhaald. Mensen worden tegenwoordig fitter oud. Of oud-fitter. Bovendien scheelt een latere keuring het CBR een hoop werk. En de belastingbetaler dus geld. En tot zover de kranten van vandaag. Een salto voorover gehurkt en een sprong achterwaarts schroekt. Zomaar maar een paar termen uit schoon springen. In het Italiaanse Turijn begint vandaag het EK. En Nederland is vertegenwoordigd met drie deelnemers. Ramon de Meijer, Inge Jansen en Jorik de Bruin. Onze 15-jarige sterverslaggever Rens Goosling sprak hem eerder deze nacht. Goedemorgen. Hoe voel je je zo vlak voor het begin van het EK? Ik ben wel een klein beetje nerveus. Op welke onderdelen ga je eigenlijk meedoen en hoe zijn je kansen daarin? Ik doe mee op de 1 meter, de 3 meter en de 3 meter synchroon. Ja. En ik zie wel kans om finale plaatsen te halen. Eén van de onderdelen, heb je daar nog moeilijk mee? Nee, eigenlijk niet. De laatste voorbereidende weken zijn goed gegaan uh, en de vorm is goed, dus uh, ik zie weinig problemen. Hoe is eigenlijk Nederland vertegenwoordigd in het internationale schoonspringen? We zijn niet het grootste team wat er is, maar degenen die er zijn, die, die doen het toch wel goed internationaal. En wanneer in je leven kwam dan echt dat moment dat je ineens dacht: ik ga schoonspringen? Ik was uh, een jaar of twaalf en ik had trampolinespringen gedaan. Uh, alleen dat pakte me toch niet meer zo als, uh, als het in het begin was. En toen heb ik de overstap gemaakt naar het schoonspringen. Maar hoe ging die overstap? Je, je, hoe kwam je daarmee in aanraking? Er was een van de ouders van de turners waar, uh, bij de club waar, waar ik trampolinespringen deed. En die vertelde mij dat ze plankspringen deden in het zwembad. En toen ben ik een keer gaan trainen daar en het beviel me eigenlijk heel goed. En nu ben je dus op, op hoog niveau. Is het daar nou moeilijk? Het is wel redelijk zwaar, ja. De, de Europese top is toch wel ja, eigenlijk een, beetje, is een beetje vermengd met de wereldtop. Uh, dus het is wel redelijk moeilijk, maar uh, ja, de laatste tijd uh, kan ik me toch wel redelijk handhaven daarbinnen. Oké, okay, nou ik wens je heel veel succes vandaag en uh, ja, hopelijk win je iets. Ja, dankjewel. Ik ga mijn best doen. Dat was onze 15-jarige sterverslaggever Rins Goosling in gesprek met schoonspringer Jorik de Bruin. Zometeen bij ons in de studio onze vaste dromenfluisteraar Hermine Minsink. Heeft u nou een droom die uh, wat u betreft nog een mysterie is en bent u benieuwd wat het te betekenen heeft? Het maakt werkelijk niet uit of het een fijne droom is of een onaangename droom. Bel met ons op 0800-1121. Dit is Eric Clapton, Forever Man. Binnenkort uh, wordt er gitaren en versterks en zo van de beste mannen verkocht. Uh, ze gaan waarschijnlijk veel geld opleveren. Er gaan verhalen dat ze tot ongeveer 22.000 euro moeten gaan kosten. Je Foreverman Forever Man op Radio 1. De tijdschriften, ze vallen de komende dagen bij u door de brievenbus. En wij van Nu Al Wakker Nederland hebben ze alvast voor u doorgenomen. Te beginnen met de nieuwe revue. En op de cover van de revue staat deze week Hans Teeuwe. Hij duikt volgende week met de nieuwe show Spik Splinter weer de theaters in. En teeuwen blijft ongekend populair zijn toe was binnen een dag uitverkocht. Na vijf jaar afwezigheid blijkt het merk teeuwen sterker dan ooit. En verder een reportage met in de hoofdrol staatssecretaris van Justitie Fred Teven. Hij is volgens revue meer een James Bond dan een staatssecretaris. Er gaan verschillende geruchten over hem. Zo zou hij roddels verspreiden in de onderwereld om zo criminelen tegen elkaar uit te spelen. Ja, en vroeger was Theo niet zo'n held. Zijn klasgenootjes noemden hem een vreemde eet, een vreemde eend, en hij was graag te vinden op de padvindersclub. Nou ziet hij er van niet meer uit als een eend. Dan HP de tijd. HP de tijd staat vandaag in het teken van de pikorde in de literaire wereld. HP maakte een top 40 van. Topbazen en letterknechten. Op nummer 1 staat Mai Spijkers, de eigenaar van Prometheus en Bert Bakker. Zijkers wordt gevreesd, bewonderd en gehaat. Zo heeft als uitgeverij als enige zeven boeken van verschillende auteurs in de bovenste regionen van de jaartop 100. Een dierenpartij hadden we al en nu ook een partij voor ouderen. Wie aandacht wil voor een specifiek onderwerp... kan zich misschien beter verenigen in een politieke partij. HP De Tijd bedacht er zelf ook een paar. Bijvoorbeeld de zusterpartij. Volgens HP is dat de ideale visvijver voor politiek. Er zijn enkele honderdduizenden verpleegkundigen en verzorgers. Ze worden onderbetaald en overbelast. Onvrede gegarandeerd maar lijkt een partij voor vrijheid en democratie wel wat. En dan eh, Vrij Nederland. Vrij Nederland behandelt de uitkomst van de provinciale statenverkiezingen. De conclusie, met de democratie is het somber gesteld. Straks wordt de Eerste Kamer gekozen, maar of de coalitie daar meerderheid haalt... dat hangt af van de trucs van de politieke partijen. En tot slot een interview met Bruno Braakhuis. Wie? Dat is de enige en eerste bankier in de fractie van GroenLinks. Maar hij voelde zich er niet erg welkom... Tegen Verenigde Nederland vertelt hij dat hij veel opgetrogen wenkbrauwen zag. Hij kreeg ook flink wat kritische vragen over zijn werk voor ze kiezen. Maar de laat Bruikhuis zich niet uit het veld slaan. Sterker nog, hij zegt als insider zelf de, wereld financieel, de financiële wereld kritischer te kunnen volgen. En tot zover de weekbladen, de tijdschriften die straks weer bij u op de brief, in de brievenbus liggen. Uh, en natuurlijk ook weer bij de betere kiosk te verkrijgen zijn. Ja, en we gaan het nog even hebben over Eric Clapton die we net draaide. Um, er is veel aandacht uh, voor een koninklijke veiling. Duizenden bezittingen van koningin Wilhelmina en Juliana gaan onder de hamer. Maar toch heeft Joe Brosio vermoedelijk een slapeloze nacht om een andere veiling. Ja, want vandaag valt Eero Klapton namelijk 180 muziekinstrumenten voor het goede doel. Joe Brosio van de. Joe Brosio bent. cuffert al jaren muziek van Eero Clapton. Meneer Brosio, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u vandaag proberen wat te kopen op de veiling in New York? Nou. Eerlijk ben ik niet, de prijzen zijn nog een beetje te hoog voor mij. Ja, vertel eens, u, ja. u, u, u maakt de muziek van Eric Clapton, waarom bent u dan zo'n grote fan? Of waarom bent u ermee mee begonnen? Nou, ik, uh, ja, ik hou gewoon van de muziek van Eric Clapton uh, vanaf de tijd dat hij met Cream speelde. Dat was gewoon muziek waar ik mee opgegroeid ben. En uh, ja, in de loop van mijn carrière als muzikant ben ik toch zo vaak door andere muzikanten op aangesproken dat ik zowel qua uiterlijk op Clapton lijk, maar ook uh, qua zangstem en qua gitaar speel. En op een gegeven moment dacht ik gewoon, nou ja, ik probeer maar gewoon ook uh, een paar van zijn liedjes te spelen. Nou, dat was zo succesvol. Wat vond u eigenlijk het grootste compliment? Dat u als zangstem of op, op, qua uiterlijk op hem leek? Uh, qua zangstem. <laughs> Kleurig, dat is natuurlijk, natuurlijk pure toeval. Maar dat mijn, mijn zangstem op zijn stem lijkt. Uh, ja, men, men hoort zelfs zijn eigen stem anders dan andere mensen. Dus voor mij was dat echt een verrassing. Want ik dacht nou, ik, uh, mijn stem klinkt niet goed. Maar ja. mensen vonden het wel. <laughs> en welk nummer van Klepson kunt u dan het beste berden brengen? Waar komt u het allerbeste uit de verf als een echte Klepson? Uh, nou, dat zeggen de meeste mensen zeggen dat het ballades zijn. Zoals tears in heaven. Bijvoorbeeld, uh, ja, de waar we de man natuurlijk de ook vooral van kennen, natuurlijk. Ja, ja, Ik zou het ja. u bijna niet durven vragen, maar zou het kunnen op dit tijdstip? Nee, Ach. sorry joh. vindt u gaat Het uh, rock'n'roll. U, u gaat geen gitaar van hem kopen. Nee. En ik zal wel geïnteresseerd zijn, ja. Maar als ik eerlijk ben, ik heb, ik heb zelf al voldoende gitaren en ik ben blij met, met die dingen die ik heb. Dus uh, het zal, ik denk dat deze fighting is in eerste instantie voor, voor uh, verzamelaars en uh, mensen die die klappen spullen gewoon uh, ja, ergens in de safe pakken. Het is wel voor het goede doel, voor de crossroads stichting. En, um, en die gitaar waar ik persoonlijk interesse in heb, nou, dat is lotte nummer 138. En ik denk zeker dat ze niet onder de 30.000 weggaat. wat is daar van. zo bijzonder aan dan? Het is een Fender uh, uh, Stratocaster, een Eric Clapton Signature model. En uh, ik heb, volgens mij heb ik hem zelf deze gitaar live zien spelen. En het uh, is gewoon een mooie gitaar. Maar is die 30.000 euro mooi? Uh, nee, dat zijn waren. Als, ja. als je zegt, uh, nou, als muzikant, ik moet gewoon een instrument hebben wat voor mij persoonlijk, waar ik goed mee kan werken, uh, dan hoef je daarvoor geen 30.000 euro te betalen. Ik bedoel, ik heb ook een fan van Stratocaster en uh, die ja, iedere gitarist maar... heeft wel een Stratocaster, toch? Nou, er zijn ook heel veel gitaristen die, uh, uh, zeg maar, op Gibson gitaren spelen. Maar voor de mensen zoals ik die blues van blues houden en rock, dat is eigenlijk van de Stratocaster de gitaar. Wat is nou het echte hoogtepunt van deze veiling? Is dat, is dat die Stratocaster de ik signature? Ik denk dat is voor mijn persoon, dat die Stratocaster zijn en misschien ook nog twee of drie uh, versterkers. Er zeg maar, uh, zitten ook een aantal versterkers in um, die een beetje ouder zijn, die ook waarde hebben. Maar welke maar, gaat ja, het meeste geld opleveren? Ik durf het niet te zeggen. Ik denk misschien uh, een paar van die Fender Twins die erin staan. Ook gitaren? Nee, nee, versterkers. Oh, dat zijn versterkers. Ja, en, ja, ja. Eric Clapton verkoopt nu uh, 180 van zijn muziekinstrumenten. Komt er ook een einde ja. aan zijn carrière? Hij heeft het wel af en toe aangekondigd, maar um, als ik naar zijn lijst van optredens kijk, hij is druk bezig en hij uh, heeft nog steeds heel, heel veel zin erin. En uh, ja, ik. Ik hoor ook geluiden vanuit uh, vanuit mensen uit zijn band, want ik heb wel contact met een, iemand die uh, bij Eric Clapton in de band zelf zat. En uh, nou, die jongen die heeft nog heel veel plannen, dat weet ik wel. <laughs> u gaat er vanuit dat hij nog even doorgaat. Um, nou ja, ja veel uh, plezier, want u gaat, neem ik aan wel, het volgen vandaag allemaal, de, de veiling. Ik ga het zeker volgen vandaag, ja, en uh, ik ben heel benieuwd. Ja. Dank u wel, Joe Brosio. En ook als u zelf het wil volgen om, uh, of een bod wil uitbrengen... dan moet u bonhems.com. Bonhems.com, dat is de website waar vandaag het allemaal gaat gebeuren. Dus volg die website. En uh, wie weet bent u straks in het bezit van een van die 180 muziekinstrumenten... van Eric Clapton die vandaag onder de hamer gaan. Zometeen bij ons in de studio Hermine Mensink, onze dromenfluisteraar. Heeft u nou een droom die u graag verklaard wil hebben? Omdat u zich gevraagd. wat het nou te betekenen heeft dat u altijd droomt over schapen of over misschien wel gloeilampen in een bos. Bel met 0800 1121, 0800 112. Het mogen ook andere dromen zijn, dan. Dit is Cielo Green en It's Okay op Radio 1. Well, smell her perfume in my sheets but that's not her Green and it's okay. Het is een negen voor half 5 en u luistert nu al wakker Nederland op Radio 1. Oud worden, wie wil het niet? Geen wetenschappers doen dagelijks hun best om onze levensduur te vergroten. Maar is dit wel zo'n goed streven? Daar gaat het nieuwe boek Genen. Wat willen we ermee over? Hoogleraar Humanisme en Levensbeschouwing Peter Deeks is een van de auteurs. Goedemorgen meneer Deeks. Ja, goeiedag. U wil in het boek onder andere de onzin aantonen van genetisch onderzoek naar een langer leven. Maar iedereen is toch voorstander van langer leven? Nou, niet iedereen, hè. Als uh, mensen heel erg ziek zijn, oud, ziek, zwak en misselijk, dan is het lang niet altijd zo dat ze graag willen dat het nog veel langer duurt. Maar gaat het onderzoek ook niet vooral over langer gezond zijn? Ja, precies. Dat is het punt. Het gaat om uh, zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk leven. En uh, ja... Mensen zeggen niet zo lang mogelijk, want de onderzoekers die willen niet het risico lopen dat ze voor charlatans worden uitgemaakt. Ze zeggen bijvoorbeeld van wij willen onderzoek doen en als u ons een, een tientallen miljoenen dollars of euro's geeft... dan kunnen wij ervoor zorgen dat de gemiddelde leeftijd waarop iemand ouderdomsziektes begint te krijgen, dat is nu rond de 54 dat dat bijvoorbeeld zeven jaar later is. Ja, Dus mensen worden ouder oud. Daar komt het een beetje op neer. Ja, ja. ja. Maar ja. is het überhaupt een verstandig idee... om te zorgen dat mensen langer op de wereld zijn? Nou ja, daar kun je heel veel discussies over voeren. Um, het is natuurlijk wel heel goed om ervoor te zorgen... dat oudere mensen uh, minder last hebben van ouderdomsziektes. Maar als uh, heel veel mensen uh, heel veel ouder worden... En je, je denkt erover na hoe dat. Uh, je trekt dat door. Dan zou je op een gegeven moment zelfs moeten gaan kiezen tussen. willen wij zelf allemaal heel oud worden? Of willen we kinderen? Maar allebei gaat niet. Hoe bedoelt en, u dat? En, en een ander punt is dat. Uh, en nog even over ja, wat u zei over die kinderen. Dat begreep ik niet helemaal. Nou, de, de wereld wordt veel te vol. Hè? Als, als er geen mensen meer doodgaan. of mensen gaan pas dood als ze 150 zijn. En tegelijkertijd. Blijven we zoveel kinderen krijgen als we nu doen, als wereldbevolking... Ja, dan ontstaat er wel een probleem. Dus dan moet je op een gegeven moment kiezen. Dus het gaat dan over voedseltekorten bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar is het überhaupt mogelijk dat we langer gaan leven in de toekomst... door genetische aanpassingen? Nou, er zitten twee dingen aan. Het ene is, uh, is het überhaupt mogelijk dat we langer leven? Ja, dat is mogelijk. Dat... Uh, dat gebeurt al decennia. Ieder decennium komt er in de rijke welvarende landen... gemiddeld twee jaar levensverwachting bij. Ook in Nederland? Ja, tot, tot voor kort was dat in Nederland ook zo. Op het ogenblik ligt dat in Nederland een beetje stil... en niemand weet zo goed waarom. Maar uh, in, uh, ja, in uh, Frankrijk, in Japan en zo... komt er nog steeds gemiddeld uh, iedere tien jaar twee jaar bij... En het ligt niet in Nederland stil omdat we de, de max bereikt hebben? Uh, nee, daar ligt het niet aan. Want in Japan worden mensen gemiddeld nog ouder dan in Nederland. Maar is er niet gewoon een maximale duur dat een menselijk lichaam mee kan? Op een gegeven moment haal botten en zo er toch gewoon mee op? Dat, uh, dat weet niemand. Nee. Nee, dat zou, zou iemand een keer 150 moeten worden voordat we dat weten. Kijk, het record ligt nu op 122. Maar ja, het, het, het zou best kunnen zijn dat... Dat je niet alleen de gemiddelde levensduur verlengt. maar ook de maximale. En maar worden daar mensen ook. De meningen over. Worden mensen Onbelucht. ook echt gezonder uh, oud? Is het zo dat.? Want ik bedoel, in, de, in de renaissance-tijden waren mensen natuurlijk. na een paar decennia al klaar met leven. De, hoe oud zouden ze toen geworden zijn? In een jaar of veertig? Uh, ja, zoiets. Gemiddeld. Maar toen waren ze vast niet zo oud. als de mensen die nu doodgaan? Zeg maar fysiek nou, niet zo veel. Het gaat om gemiddelde. En dat is wel een belangrijk punt. Vroeger waren er ook mensen van tachtig. Alleen, er gingen heel veel mensen dood voordat ze vijf waren. En heel veel vrouwen stierven in het kraambed. En dat is in feite in grote delen van de wereld nu nog de situatie. En het gaat dus om het gemiddelde. Heel veel mensen gaan vroeg dood. En, en, en de mensen die dan blijven leven, die worden ook tachtig. Die werden ook 80. Goed, Peter Derks. Dank u wel. Het boek Gene, wat willen we ermee? wordt vanavond gepresenteerd in Utrecht. En we gaan het hebben over kraken in Breda. Want ons land mag dan wel een kraakpot kennen, maar kraakers bestaan nog steeds. Zo bewonen zij al enige tijd de Heilig Hartkerk in Breda. Hierdoor is het voor de eigenaar van de kerk onmogelijk... om met de restauratie van de gevel en toren te beginnen. Woonzorg Nederland, de uitvoerder van het project... spannen een rechtszaak aan tegen de krakers. Vandaag is de uitspraak in die zaak. Goedemorgen, Gert Beerda van Woonzorg Nederland. Goedemorgen. Woonzorg Nederland heeft er eerder voor kunnen zorgen... dat andere groepen krakers vertrokken uit de kerk... Maar waarom wordt de Heilig hartkerk nu toch weer gekraakt? Um, naar mijn zicht, uh, om, om af te dwingen dat, uh, dat de hele kerk behouden blijft. Men maakt zich daar zorgen over en, uh, en meent dat kraken daartoe een, het, uh, het meest geëigende middel is. Want wat gaat er met de kerk gebeuren? Um, dat, dat is nog onzeker, want er is nu alleen een bouwvergunning afgegeven voor de eerste fase, zoals wij het noemen. En dat is de restauratie van de voorgevelde Toren en de eerste tien meter zeg maar, vanaf de gevel um, gezien. Um, en voor de rest is er nog geen vergunning uh, aangevraagd en is er nog geen plan. Maar u heeft vast al een beetje Witte. een idee wat u met de, met de kerk gaat doen en de krakers zijn het er blijkbaar niet mee eens. Waar zit de discussie precies? Nou, wij, wij hebben een plan, um, dat, dat is bij ons redelijk, redelijk ver um, ontwikkeld... om uh, het schip van de kerk te slopen en daar woningen te bouwen. Ja, dus u maakt er een soort appartementengebouw van? Ja. ja. De, de kerkers gaan aanstaande zaterdag ook een demonstratie houden om dat tegen te gaan. Denken ze dat ze kans maken? Nou, ik, ik verwacht het niet. Omdat er uh, toch redelijk enthousiasme is bij de gemeente Breda voor ons plan... Uh, het toevoegen van uh, woningen in de sociale huur uh, op zo'n uh, mooie plek in, in de stad. Uh, en Woonzoar Nederland bouwt uh, voornamelijk voor senioren of voor anderen die een, een zorgvraag hebben. Uh, en daar is niet veel voor in, uh, op, in het centrum van Brenna. En hoe is, het, uh, hoe is de situatie van binnen? Hebben ze de kraakers ook schade aangericht aan het gebouw? Nou, wij komen er zeer moeizaam nu nog in. In 2010 hadden we niet zoveel problemen om binnen te komen. Er was ook redelijk contact met de krakers. Um, toen zag het er aardig uit. Um, ik, ik denk dat de, de krakers waar wij mee te maken hadden... Uh, en dat waren er toen nog maar twee... Um, ja, die, die, die pasten eigenlijk goed op de kerk. Die, die, uh, die waren niet op uit om, om schade aan te richten. En de krakers dat... nu? Ja... Ik, ik weet het niet. Ze hebben weer een hele hoop spullen naar binnen gesleept, naar ik begrepen heb. Ze hebben een gaat het niet om? Um, En er zijn mogelijk wel wat, uh, wat, uh, wat zaken verdwenen. Dat, uh, maar we hebben er meer ja, de laatste maanden weinig zicht meer op, omdat uh, ja, het is zeer willekeurig of, uh, of wij of de aannemer nog uh, toegelaten worden uh, in de kerk. Wat voor types zijn het dan? Zijn het echt idealisten die willen dat de kerk een kerk blijft? Nee, hoor. Volgens mij wordt dit, dit argument nu aangegeven. Om, uh, om in de kerk te blijven. Maar op zich, uh, waar, waar ze nu tegen zijn en wat ze nu tegenhouden, is eigenlijk alleen maar de restauratie van de voorgevel en de toren. En ongeacht wat er verder met de kerk gebeurt, moet dit toch gebeuren. Nu is er een kans. Er is een partij die het op zich wil nemen, met alle risico's van die. Dat is wat Nederland. Uh, dus als de gemeente of uh, de Rijksdienst voor Monumenten uh, besluit dat dit, de, ons plan het niet wordt of er komt een, een briljant ander plan wat er in de laatste jaren niet is gekomen maar je weet het nooit uh, dan zullen wij de toestemming nog niet krijgen om, om te slopen moet alsnog de voorgevel en de toren gerestaureerd worden vraag het ook dat u fout heeft gemaakt bij deze restauratie het is een rijksmonument en dan moet de Rijksdienst voor het Erfgoed erbij betrokken worden maar dat zou ja. niet gebeurd zijn ja hoor en die, die, die zijn ook gekend in, uh, in de restauratiefase voor de eerste uh, voor de, de fase waar nu vergunning voor aangevraagd is. Dus ja, wij kunnen nog geen fout hebben gemaakt met, um, met een vergunning die nog niet is aangevraagd, volgens mij. Nou, vandaag dan het uh, kort gering? Wat is uw verwachting? Ja. Ik denk dat de rechter daar redelijk snel mee klaar is. Namelijk en, de krakers, er, er zijn krakers in, in, in de kerk getrokken. Um, en die, uh, die waren er daarvoor niet. Ook al beweren is anders. Ja. Um, en ja, wij, wij hebben een redelijk spoedeisend belang. Omdat uh, voor ons de kosten doorlopen. En um, naarmate dit wordt, wordt aangehouden, wordt de situatie niet beter van. Het wordt zeker onduidelijker voor ons. Um, ja, en als, als wij niet kunnen restaureren, ja, dan uh, zitten we weer in de situatie die we een paar jaar geleden ook hadden. Ja. Dat, uh, dat de kerk achteruit gaat. Dat niemand daar een plan voor heeft. Maar wij zijn de enige die er een plan voor hebben. Uh, ...hebben gemaakt. Een Hele partijen hebben er naar gekeken, inclusief de gemeente... en in mm. ...inclusief het monument van ons Brabant. Ja. Uh, en ja, het nou. komt elke week in Nederland een erg vrij. En daar gaan we niet allemaal uh, blijkbaar de keuze van maken... ...om, daar, om ze voor de leegstand uh, te gaan restaureren. Ja, dankjewel uh, Gert Bera van uh, Wandzorg Nederland. Het kort gering, uh, dient dus vandaag tegen de krakers... ...en we zullen zien wat daar uh, uitkomt. Uh, inmiddels is bij ons aangeschoven Anne de Jong en dat betekent... Het minuutje. Ja, het noorden van Japan is zojuist getroffen door een aardbeving... met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. De aardbeving vond plaats om kwart voor 12 lokale tijd... op zo'n 200 kilometer boven Tokio. Kort na de aardbeving was er nog een naschok van 6,3 op de schaal van Richter. En naar aanleiding van de beving hebben de autoriteiten... een tsunami-alarm uitgegeven. Dus dat is spannend in Japan. Generaal Gaddafi heeft het, buitenland, heeft het buitenland gewaarschuwd... bemoei je niet met onze binnenlandse politiek. Als het buitenland zich toch in het conflict... Menkt, dan zal het volgens de Libische leider gevolgen hebben voor de veiligheid in Noord-Amerika, Europa en het Middellandse zeegebied. Gaddafi heeft dit volgens de Libische persbureau Jana aan de Griekse premier laten weten. Hij moest dat als vriend van Libië doorgeven aan de EU. En de Australische staat Queensland dreigt weer te overstromen. Dit keer is het noorden van Queensland te pineut. De laatste tijd blijft dat deel van Australië nog weinig bespaard, want het werd al eerder getroffen door aardbevingen en overstromingen. Het Nieuwsminuutje. Ja, dat was het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Anne de Jong, en tot het volgende uur. Zometeen bij ons in de studio uh, komt Hermine Mensink, onze dromenfluisteraar, weer aan. Um, zij gaat voor u uw dromen verklaren. Bent u nou benieuwd wat het te betekenen heeft? Bel met ons telefoonnummer 0800-1121. 0800-1121. Dit is Adele and Someone Like You, op Radio 1.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 No how Adel, met Someone Like You. Het is zeven over half vijf. Nu luistert naar Radio 1, nu al wakker in Nederland. Het verstoppen van spyware, het verplicht publiceren van je burgerservice-nummer... of het verplicht controleren van de huizen van uitkeringsgerechtigden. Het zijn zomaar drie redenen waarom je genomineerd kan worden voor de Big Brother Award 2011. Een deskundige jury rijdt vanavond in Amsterdam vier awards uit. Vanavond worden de awards... Um, aan de telefoon hangt een van de juryleden, Bart de Koning. Goedemorgen, meneer de Koning. Goedemorgen. Waarom uh, het award voor het schenden van privacy? Dat moet je toch niet belonen? Uh, nou, het is ook niet... Het is een beetje een, een, een ironische prijs Als je hem krijgt, dan is het natuurlijk niet echt leuk. De meestal komen ze ook niet, want mensen hebben daar geen zin in. Dus... Uh, het is meer een beetje een ludieke manier om aandacht te vragen voor iets wat eigenlijk heel ernstig is. Want wat houden die Big Brother Awards precies in? Nou ja, wij, wij verzamelen ieder jaar uh, voorbeelden van, van uh, privacy schendingen. Dus dat kunnen voorstellen zijn, maar dat kunnen ook mensen zijn die die plannen maken. En we uh, besteden daar aandacht aan via deze prijs om, gewoon om, onder, om de aandacht te vragen van het Nederlandse publiek... ...voor hoe de overheid en bedrijven steeds meer van onze privacy wegnemen en steeds meer over ons te weten komen. En, Waar wij met z'n allen eigenlijk iets te makkelijk, uh, dat laten we te makkelijk over ons heen komen, vinden wij. En wat zou mogelijk een winnaar zijn van dit jaar? Nou ja, we hebben een aantal genomineerden. Uh, bijvoorbeeld in de categorie personen hebben we dus de gebruikers van Facebook. Uh, Ivo Opstelt, onze minister van Veiligheid en Justitie. Wacht, alle gebruikers van Facebook? Uh, ja, die, die zijn genomineerd. Uh, omdat... Uh, Die schenden uh, toch geen privacy? Ja, misschien hun eigen privacy. Hun eigen privacy, uh, uh, uh, maar dat moeten ze dan nog zelf weten. Maar wat ze ook doen is uh, <clears throat> via apps geven ze de gegevens van hun uh, vrienden door. Je kunt bijvoorbeeld op, op Facebook kun je heel goed zelf nog wel je privacy afschermen, maar uh, het kan zijn dat je dan een leuke app krijgt opgestuurd van, van een, uh, een pokerspelletje of zoiets. En dan wordt alsnog via de achterdeur van een vriend, worden jouw gegevens eruit gezogen en alsnog doorverkocht. Dus vandaar dat wij de gebruikers van Facebook ook nog even in het zonnetje wilden zetten. Omdat ze dus de gegevens van hun vrienden als het ware weggeven. Stel dat, dat ze, stel dat ze winnen, wie mag hem komen ophalen? Want ik heb ook een Facebook account en ik wil best een prijs. Dat is een ja, nee, er zullen vast wel mensen in de zaal zitten die, die, die Facebook hebben. Nee, maar dat is natuurlijk het lastige dat je zo'n grote groep uh, geeft. Maar we hebben ook politici genomineerd en er zijn natuurlijk ook voorstellen genomineerd. dus uh... De politie die uh, iets hebben gedaan, een Dit voorstel hebben ingediend. Als, uh, zoals bijvoorbeeld Ivo opstelte, die dus uh, uh, overal uh, kentekenscans langs de wegen wil gaan maken en dat de maand wil opslaan, zodat dus de overheid precies weet waar je bent, je auto bent geweest. Uh... Een andere polit politicus die is genomineerd, is de Harlemse wethouder Rob van Dijk. Hij wilde parkerend bezoek in de stad voortaan verplicht aan en af laten melden. Ja, Rob van Doorn is dat inderdaad. Ja, ja. Maar, ja. Uh, maar die plannen gaan helemaal niet door. Waarom is hij genomineerd? Nou, dat is nog maar de vraag of het niet doorgaat. Het is voorlopig uitgesteld. Maar we weten van dit soort plannen dat ze dan een tijdje in de ijskast gaan en dan proberen ze na een paar maanden weer opnieuw. Maar het gaat ook om het signaal wat we afgeven. Het is toch wel weer een nieuw dieptepunt wat bereikt. is Dat je tegenwoordig je bezoek moet gaan aanmelden bij de overheid. Dat zijn natuurlijk toch een beetje DDR-praktijken. Dat je aan de overheid moet gaan vertellen wie er bij jou op bezoek is op welk moment. We leven natuurlijk nog steeds wel in een vrije land. Maar dit gaat natuurlijk heel ver, hè? als je het hebt over bemoeizucht en controlezucht van de maar, overheid. Maar verwijt u dat de landelijke politiek ook? Want u geeft nu een paar keer aan dat steeds meer van ons privacy wordt geschonden. Dus de landelijke politiek is ook aan DDR-praktijken bezig? Voor een deel wel, ja. Als het gaat om die, bijvoorbeeld die, die nummerplaatherkenning. Dat vind ik uh, typische DDR-praktijk. In Duitsland is dit bijvoorbeeld verboden hè, door de rechter. Omdat ze daar zeggen, dit gaat veel en veel te ver. Je kunt niet zomaar van alle mensen die in een auto zitten even gaan vast, uh, vastleggen waar ze... Waar ze rijden. In Duitsland hebben ze dat al een keertje meegemaakt. Dus zelfs in de ook. oude DDR doen ze dat Zoals in nu? de oude DDR. dat zijn we nu in Nederland enthousiast aan het invoeren... door, door een partij die zichzelf liberaal noemt. Dat is natuurlijk toch heel eigenaardig. Nou, wie weet winnen ze nog een prijs mee vandaag. In, nou, uh, in ik hoop ervoor, het. Dank u wel. Bart de Koning, jurylid van de Big Brother Awards 2011. Vanavond om zeven uur in het pakhuis te zwijgen. En niet alleen het aantal privacy schendingen neemt toe... ook het aantal zelfstandigen zonder personeel neemt toe. De ZZP'er. En ZZP moet uh, vaak zelf lastige keuzes maken. Want hoe promote je nou eigenlijk bedrijf En hoe kan je je diensten het best aanbieden? ZZP'ers wordt vandaag een helpende hand geboden. Het platform Zelfstandige Ondernemers organiseert de Dag van de Zelfstandige. Mieke van Westing, je bent van het platform. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, op jullie website is te lezen dat deze dag vooral bedoeld is... om positieve aandacht te vragen voor het zelfstandig ondernemerschap. Ja, dat klopt. Het was mij niet opgevallen dat die aandacht de rest van het jaar zo negatief was... Nou, het is niet het hele jaar door negatief, maar vaak dan uh, halen wel de probleemgevallen juist het nieuws. Terwijl er juist al zoveel zelfstandigen in Nederland het goed doen. Zoveel gewoon waarde brengen voor de Nederlandse economie. Dat wij het ook vinden om andere mensen een keer in het zonnetje te zetten. Want wat is het imago van de ZZP'er dat veranderd moet worden? Nou, het is niet zozeer dat de ZZP'er allemaal zijn imagenprobleem heeft, dat absoluut niet. Want daar zorgen ze wel voor dat, uh, uh, ja, dat ze gewoon goed bekend staan. Alleen je ziet toch vaak dat, uh, dat als er iets misgaat van mensen die uh, niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid... of ZZP'ers die onvoldoende pensioen opbouwen. Uh, dat, dat haalt heel vaak het nieuws. En heel vaak wordt er ook een, een negatieve vergelijking gemaakt. dat ZZP'ers achtergesteld worden ten opzichte van werknemers. in plaats van dat ze nou vanuit een eigen ondernemerschap belicht worden. en dat ja, de kracht en de kansen van die doelgroep gewoon benadrukt worden. Dus dat willen wij deze dag doen. En uh, wie gaan er allemaal komen spreken? Want het is een bijzondere dag. Ja, we hebben een aantal uh, topsprekers uh, geregeld. Alexander Rino-Kan, voorzitter van de SER, die gaat uh, spreken over uh, ja, de waarde die de ZZP'ers brengen aan de Nederlandse arbeidsmarkt en de economie. ZZP'ers zijn uh, sinds vorig jaar ook vertegenwoordigd in de SER. Onze voorzitter Esther Raad van platform zelfstandige Ondernemers heeft een zetel in de SER, dus dat is uh, bijzonder mooi. Daarnaast hebben we Frans Wekers, uh, staatssecretaris van Financiën, gaat vertellen over hoe hij nou de toekomst zit van het belonen van winst... hoe hij dat fiscaal wil doen. Maar natuurlijk hebben we ook gewoon naast een aantal politieke sprekers... een aantal inspirerende ondernemers die zelf vertellen... Uh, met hun verhalen over hoe zij nou tegen ondernemerschap en lef aankijken. Bijvoorbeeld uh, Martijn Aslanders, een netwerk Google. Ja. Maar zo'n zo zetel bijvoorbeeld in de C is natuurlijk al een flinke stap. Wat zou er nog meer moeten gebeuren om ZZP's echt nog meer aandacht te geven? Nou, wat voornamelijk moet gebeuren... Vinden wij dat de overheid echt de ZZP'er serieus moet nemen in de ondernemers? Maar wat is serieus nemen? Hoe, aan, hoe kan aan, je nou, dat doen als overheid? Overheidsaanbestedingen. Ja? Er worden stevast worden alleen grote uh, ondernemingen worden de opdracht gegund dat die ZZP'er aan de achterkant gewoon altijd de klus uitvoert. Waarom zou de overheid dan niet gewoon direct die ZZP'er opzoeken en contracteren, zodat ja Zodat er eigenlijk niet veel belastinggeld verloren maar gaat. Maar ik kan me zo voorstellen, als de sp is alleen, zodra er iets is, want dat is een zelfstandige. Zodra ja. die ziek is of er gebeurt wat, dan heb je niemand op terug te vallen. Terwijl als je een groot bedrijf hebt, kan je altijd op iemand terugvallen. Ja, dat denk je. Maar ZWP is dat is nou juist het mooie wat we zien de afgelopen jaren. Wat een trend is die heel erg ontstaan. Zzp'ers hebben een heel groot netwerk. Dus zij uh, zorgen dat ze vaak gaan samenwerken in grotere eigenlijk ad hoc organisaties met andere zzp'ers. Dus samen, bijvoorbeeld een tekstschrijver, die zoekt een webdesigner op. En samen maken ze een bredere propositie, waardoor als er een bijvoorbeeld inderdaad ziek is, dat die kan garanderen dat er gewoon een goede collega achterom staat. Dat kunnen ze gewoon juridisch ook heel makkelijk aftimmeren door met elkaar opdrachten aan te gaan. Dat hoef je niet allemaal formeel te regelen binnen een groot bureau. Bij de publieke omroep werken heel veel zzp'ers. Waarom? Inderdaad. Ja. En, uh, u bent een platform, uh, vindt u ook dat ZZP's zich meer moeten gaan verenigen? Want u komt nu een beetje op voor al die ZZP'ers? Ja, nou kijk, natuurlijk is, uh, is het goed als ZZP'ers zich verenigen en gewoon hun stem laten horen. In hele belangrijke discussies, die nu bijvoorbeeld gaan over het pensioenakkoord en andere, is het ook belangrijk dat juist die stem van die ZZP'ers meegehoord wordt. En ja, kijk, wij hebben liever dat de politiek dan praat met de ZZP'er in plaats van over de ZZP'er. Um, maar goed, we zijn al verenigingen, PZO is de grootste, dus uh, ik, uh, ja, ik moedig iedereen van harte aan om zich aan te sluiten. Juist om ook je mening door te geven, zodat we onze ging sterker kunnen doen in Den Haag. Waar kan deze ZZP'er zich vanmiddag melden? Deze ZZP'er kan zich melden in Utrecht, want daar wordt de Landelijke Dag van Zelfstandigen gehouden in uh, het kantoor van de Rabobank in, uh, ja, in Utrecht. Oké. Okay. Nou, Mieke van Westing van het Platform dat daar speciaal voor is. Zeer veel dank en uh, veel succes vandaag met de Dag van de Zelfstandigen. Dankjewel. Voetbalclubs kosten de samenleving veel geld, maar leveren ook wat op. Al is het maar voor de fans. Maar moeten voetbalclubs ook een maatschappelijk belang dienen? Die vraag wordt vandaag gesteld op een congres over voetbal en samenleving. Het congres wordt georganiseerd in de Grosvesten, het stadion van FC Twente. De club werd vorig jaar landskampioen. Maar hoe verbonden zijn ze nog met de gewone tukker? Gerard Oude vrielink is commissaris bij FC Twente. Goedemorgen meneer Vrielink. Ja, goedemorgen. Vindt u het belangrijk voor een voetbalclub om maatschappelijk betrokken te zijn? Ja hoor, in uw inleiding zei u al dat uh, FC Twente vorig jaar kampioen geworden is. Dat klopt inderdaad. En uh, wij hebben toen gezien hoe belangrijk de binding met de achterban is. U hebt allemaal de beelden kunnen zien hoe, uh, hoe de hele regio meegeleefd heeft. Zowel op de A1 en uh, daarna in de stad en... Afsluitend nog met 70.000 man bij het stadion om uh, ons te vieren. Nou is dat natuurlijk wat anders dan maatschappelijk betrokken zijn. Maar het geeft wel aan hoe die achterban over de club denkt. Dan was dat natuurlijk ook een beetje omdat FC Twente toch een bescheiden club is. Het is geen Ajax. Um, maar dat is nou een beetje veranderd. Vorig jaar uh, zijn jullie kampioen geworden. Ja. Dus dit jaar wordt er alweer iets meer verwacht. Ja goed, AZ is ook al kampioen geworden. En ik denk dat er in de breedte meer kansen voor clubs liggen. Het is natuurlijk moeilijk, want uh, ja, succes wordt ook vaak toch bepaald door geld en door omvang van de begroting. En daar liggen we duidelijk nog in het land op verschillende niveaus. Maar ja, de, de relatie met de achterbanden was u eigenlijk een vraag. Die vinden wij heel belangrijk. Die vinden we al jaren belangrijk. Maar die vinden we sinds 2004 zo belangrijk dat we daar een aparte stichting voor in het leven geroepen hebben. En ook allerlei plannen hebben bedacht. Wat voor plannen? Nou, dat is destijds gebeurd in de vorm van een aantal thema's. We wilden iets op het gebied van sport met die achterband doen, op het gebied van gezondheid. Van, van betrokkenheid erbij horen. En uh, ja, zeg maar de, de, de algemene gezondheidsrol die, uh, die uh, de, de projecten ook allemaal in zich dragen. Dus die vier thema's die hebben we als uitgangspunt genomen. Maar u gaf, u gaf net zelf ook aan dat geld heel belangrijk is. En veel voetbalclubs verkeren op dit moment in financieel zware tijden. Ja. Is het dan wel verstandig om te investeren in sociale activiteiten? En moet men niet gewoon in, uh, in het voetbal investeren? Nou ja, ik zal u vertellen. Toen wij het een tijd moeilijk gehad hebben. Een jaar of acht geleden. Toen um, zou je denken met uh, een vol stadion. En alle skyboxen uh, verkocht. Dat er opzeggingen zouden komen. Omdat we in zwaar weer zaten. Maar die achterban bleef ons super trouw. Omdat die band met die achterban geweldig groot is. Dus in die zin is het altijd goed. Om um, um, uh, naar je achterban te kijken. En er mee, uh, iets mee te doen. Uh, sterker nog. Eigenlijk zou je het zo moeten zien dat de club van de achterban is. Dan zie je het pas echt goed. Want zo is het natuurlijk. Ik bedoel, we kunnen daar met uh, een paar honderd sponsoren ga, gaan zitten. Maar dan geef ik je op een briefje dat het geen gezellige boel wordt. Dan wordt het een gezellige boel in de Skyboxen zelf waarschijnlijk. Maar, maar niet op het veld. Daar heb je toch echt een, uh, een publiek nodig dat uh, onvoorwaardelijk achter die club staat. Ja. Ik hoor op de achtergrond de Champions League hymne klinken. U kijkt vast uh, nog naar de herhaling van de wedstrijd van gisteravond. Ja, dat wil zeggen, ik, uh, ik, heb, ik heb dat uh, inderdaad opstaan uh, omdat ik die op opname had gemaakt. Ik moest werken voor het congres uh, s'avonds en ik had even een opname gemaakt van, uh, van uh, Barcelona. Ja, want wat, dat congres vandaag, wat gaat u precies doen? Nou, het hele congres staat in het teken van wat zijn al die betaald voetbalorganisaties. We hebben natuurlijk veel over Twente gesproken. Twente heeft ook wel een voortrekkersrol op dat punt. Maar er zijn heel veel clubs heel erg indringend bezig om, om de relatie met die achterban te versterken. En ik vind dat de aandacht over de volle breedte moet gaan. En u zei net van ja, geld is belangrijk. Natuurlijk is geld belangrijk. En ik, ik heb ook in mijn presentatie, geef ik heel duidelijk aan... dat je naast een goede organisatie het ook moet regelen dat je extra fondsen weer aan te boren. Want de meeste clubs, of vrijwel elke club, ook FC Twente, kan het zich nauwelijks veroorloven om het uh, moeilijk bij elkaar gegaarde geld aan uh, allerlei andere activiteiten dan die selectie en training en dat soort zaken uh, te, te besteden. Te meer omdat ze ook vaak nog hele hoge accommodatiekosten hebben. Dus zeg ik van zorg nou dat je extra geld op een andere plek haalt. Ja, want wat zou je nou concreet willen adviseren aan andere voetbalclubs? Is, is dat gaan, theatervoorstelling maken? En leggen, nou nee, er ik, ik vind aan? dat elke club binnen de eigen mogelijkheden, de Eigen regio's vooral moet zoeken, dat is mijn advies, naar partners. Want je kunt als club zelf maar heel weinig. Als je het over gezondheid hebt, dan moet je partners op het gebied van gezondheid zoeken. Als je het over onderwijs hebt, dan moet je, zoals wij dat hebben bij de universiteit, met het, de Saxion Hogescholen, met het ROC van Twente, dan moet je met dat soort instituten uh, verbindenis nagaan En dan uh, niet omdat het je keer toevallig goed uitkomt, maar dan moet je structureel doen. Dus wij hebben al jaren echte convenanten waarin we dingen naar elkaar uitspreken en elkaar proberen sterker te maken. En dat is wel mijn boodschap, samenwerking. En samenwerking betekent ook succes willen delen. Dus ook, ook, ook niet de, de ene kant claimen en de andere kant laten betalen... maar gewoon echt delen van, uh, van de dingen die je doet. Goed, uw stichting meer dan voetbal organiseert... dus vandaag een congres erover in de Golsfeest in Enschede. Dank u wel, meneer Vrielink. Graag gedaan, hoor. Ja, het is inmiddels negen voor vijf. Dat betekent dat zometeen onze dromenfluisteraar hier weer bij ons aanschuift. En die gaat een droom verklaren met de juist wakker geschrokken... Bel dan met nul achthonderd een twee een, nul een twee a <laughs> En Only the Lonely. Dat was een studio Hermien Mensinkje Je vond dat volgens mij wel een uh, aardig deuntje, of niet? Fantastisch. Ja, ik deel het met je. Uh, onze dramfluisteraars, zoals iedere week bij ons in de studio. Um, maar we hebben deze week een beetje een bijzondere droom. Uh, normaal gesproken dan hebben we iemand die opbelt. Die wil graag een droom delen. Maar vannacht, we hadden toch eigenlijk hier iemand in de buurt... die wel een dermate aparte droom had. Die misschien ook wel een beetje geduld wordt door de andere presentator dat we dachten, we gaan gewoon eens een aan Cameron Oela vragen wat zijn droom geweest is. En wat dat dan bete te betekenen heeft. Dus kom e aan. Nou ja, Hermine, wat een, een droom die ik de laatste tijd wat minder vaker... maar toen ik wat jonger was, zeker toen ik klein was, had ik hem echt heel regelmatig. Dat is dat ik in, alsof ik in een hele grote ruimte ben. En die, in die ruimte wordt maar groter en groter. en Ik kan me herinneren, vooral de kleur wit. Dat er gewoon een hele grote witte ruimte, maar wel muren. En eerst vond ik het altijd een beetje eng. Want ik dacht van, pff, waar ben ik en wat, wat gebeurt hier? En uiteindelijk vond ik het dan ook wel weer eigenlijk fijn. Dat gewoon, ja, de ruimte en, en, en, en het directste. Uh, en sommige keren liep het wel zo af dat ik bij het droom... dat ik dan wakker schrok omdat ik viel, zogenaamd. En dan viel ik niet, dan lag ik gewoon nog in bed. Maar uh, dat ik er misschien uit probeerde te stappen. Maar over het algemeen uh, was het ja, gewoon een hele, hele gigantische ruimte. En Bastiaan, die, die net tijdens de muziek... Dat, hij kende die wel een beetje. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus het zal wel iets zijn wat veel mensen hebben. Nou, veel mensen, veel mensen kan ik nu niet beamen. Maar ik weet wel als mensen het hebben... dat ze het een fantastische ervaring vinden. In de zin van dat je in een grote ruimte bent. Maar eigenlijk ook zo in die ruimte... Uh, kan Voortbewegen neem ik aan. Heb je daar een gevoel bij dat je zeg maar in de ruimte ook kan bewegen, of ervaar je gewoon de ruimte als ruimte? Ja, ruimte. En ik had wel het gevoel dat ik altijd gewoon tegen een soort muur aan stond of zo, dat ik dus al aan één kant van die ruimte stond en dat het gewoon vooral ja, de ruimte werd maar groter en groter. Ja. Um, en het is best wel gek, want eerst had ik, heb ik dan vaak het gevoel van hier wil ik uit uh, en en uiteindelijk heb ik ook zoiets van ah, waarom zou ik daaruit willen? Het is zo gigantisch. Ja. Nee, je kan je voorstellen, dus echt met de ruimte om ons heen. Dat als je hier in deze studio of in een huis. Mm -hmm. of waarvan je zegt van binnen bepaalde muren bent. dat het dan niet zo eindeloos kan voelen. Terwijl als je zo'n ruimte zoals jij dan voorstelt. Uh, ja. waar je in bent. dan kan je misschien nog wel aan één kant muren ervaren. maar dan is het toch een, een gevoel van. Uh, ja, verbinding hebben met het. Ja, je zou kunnen zeggen met de kosmische ruimte. of met de universele ruimte. Ja. En dat dat ook qua ervaring, dat, dat zeg maar, hè, zoals wij onszelf lichamelijk voelen, dat je dat dan zo uit kan breiden dat je al die ruimte kan voelen. Dat is een soort, uh, uh, ja, net als je kunt zeggen van uh, extra, uh, of out-of-body, dat je toch wat meer uh, qua ervaring, dus in een veel groter perspectief bent. Net als mensen die echt in de ruimtevaart zitten, dat je echt helemaal in de ruimte kan zijn. Hm. En komt dat dan ook ergens vandaan? Ja, Je zou kunnen zeggen dat het uh, ook een ervaring is van uh, niet zo in dat lichamelijke bewustzijn uh, blijven. Dat je dus, zeg maar, uh, ja, wij zeggen astraal bewustzijn. Dat je dus een soort uittreding hebt uit dat hele lichamelijke. Dat je dus de ruimte veel meer kan ervaren. Dus je zou ook in die ruimte mensen kunnen ontmoeten. Net als wij wel eens hebben over buitenaardse wezens. Ja. Zou je ook kunnen ervaren dat in de ruimte bepaalde. Uh, ja, ervaringen opgedaan kunnen worden die je anders niet hebt. Ja, nou, bij mij is het dan altijd wel zo geweest dat ik dan echt alleen ook ben. Dat er gewoon echt verder ook helemaal niemand is. Ja. En dat ik gewoon alleen in een gigantische ruimte ja. ben. Maar dat is al op zich, kan dat al een uh, prima ervaring zijn. Om te ervaren dat je zeg maar zoveel uh, kan beleven gewoon aan het zijn. Dus in het, het idee van, van ik, ik ben hè, en mm -hmm. hoe, je, hoe je bent, dat dat zo'n geweldige. Grote ervaring is doordat er zoveel ruimte is. En, en die keren dat ik het gevoel had dat ik eruit wilde stappen, dat ik dan wakker schrik. Want, en dat ik dan ook merk van, hey, ik probeerde ergens uit te ja. stappen en ik schrik wakker omdat ik het gevoel dat ik viel. Had. Ja. Um, wat valt dat toch te verklaren? Ja, ik zou dat dan een soort zien als dat je met de zwaartekracht als het ware weer wel in je eigen lichaam komt. Mm. Dus dat die ruimte in, in, hè, met die grote ervaring, dat dat gewoon. Zeg maar, zich verkleint tot je eigen lijfelijke ervaring van daar in dat bed te liggen of daar uh, in de ruimte te zijn waar je op dat moment bent. Want dat werkt echt zo met bewustzijn dat je in je lichaam kan zijn en ja. echt gevoelsmatig ja. eruit kan zijn. Ja. Dat is eigenlijk best wel gek, want overdag ja. merken we dat niet. Kan dat ook gewoon, ook overdag als we niet dromen? Ja, overdag hoor je wel eens mensen die zeggen van ja, dat is een soort zweverig moment hebben. Hè? Ja. Dus dan zijn ze ook even weg. Van het, van het hier en nu, van wat hun dagelijks beweegt. Ook in gedachten kan dat, hè? als je aan de dagdromen bent. Dat maar dan je... hoor je mensen zeggen van, ja, je, je zweeft, je moet even wat eten. Want je hebt gewoon, uh, dat het daarmee te maken heeft. Maar dat hoeft dus niet per se. Nee, het kan zijn dat je dan ook even gewoon helemaal afdwaalt en ergens anders bent. Het kan ja. best zijn dat als iemand je dan uh, echt uh, wakker maakt... dat je eigenlijk even dacht, ik ben even helemaal weg, weet je, wel. Ja. Zo'n ervaring. Dat is toch wel interessant, uh, bas Ja, ja. Ja, jij kent ja, dat ook, zeg je. ja nee, Ik heb die, diezelfde droom ook wel eens gehad, ja. Maar het is inderdaad ook iets geweest wat ik uh, vroeger veel had. En nu eigenlijk nooit meer. Maar ik heb het altijd vervelend gevonden. zei oh, ja. dus aan het begin dat, dat, dat iedereen dat fantastisch vond. Maar ik heb het altijd nagevonden. Nee. Ja. Nou ja, het is, de idee is soms van dat je dan niet de controle hebt die je anders zou hebben. Kijk, als, je, als de ruimte zo ruim is... dan, dan is het eigenlijk niet zo uh, ja, binnen, binnen de... Uh, bereik van wat je anders hebt. Dus het, het, het feit dat je dan niet weet waar je zou zijn, kan ook het gevoel geven van, oh jee, dat is niet zo prettig. Nou, wellicht zijn het gewoon dromen die horen bij het WNL-DNA. He, dat we het ik allebei het, ja. hebben, ik ik denk dat het. moet wat WNL-DNA zijn. Aha. En wat ook een beetje bij WNL hoort is onze dromen Hermine mensen, ik dank weer voor deze week en je blijft tot en met jullie komen. Want in juli is de Dream Conference in de Amsterdamse Rai. Uh, tot volgende Erosen. week weer. Oh. Oh, ook goed. Tot volgende week. Dankjewel. Dank je. Goed, het zit erop op het eerste uur van Nuel Wakker Nederland. Zometeen dan zijn we terug na het nieuws van vijf uur. En dan hebben we een studiogast. Dat alles dus straks na het nieuws in reclame. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL.